I've been watching Boy's you. A la la la la long A la la la la long Long, long, long, la la a la la la la la la la la la la la la la long van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS nieuws van 11 uur. Jobboots met het NOS journaal. In Utrecht kan het publiek morgenavond afscheid nemen van oud-olympisch judokampioen Anton Geesink. Hij overleed vrijdag op 76-jarige leeftijd. Geesink is opgebaard in zijn eigen sportschool aan de Anton Geesinkstraat in Utrecht. Daar kan dinsdagavond van 7 tot 9 uur een laatste groet worden gebracht aan de judo-legende. Zijn familie heeft gevraagd bloemen neer te leggen bij het standbeeld van Geersink in het centrum van de stad. Anton Geersink zal later deze week in besloten kring worden gecremeerd. De storm heeft vooral in het westen van het land veel schade veroorzaakt. In de omgeving van Den Haag is de brandweer de hele nacht bezig geweest... met het opruimen van omgewaaide bomen en afgeknapte takken. Er kwamen 250 schademeldingen binnen. Her en der zijn dakplaten en lichtreclames weggewaaid... In Rijswijk viel een boom op een tramleiding. In de Bollestreek en in de omgeving van Gouda en Alphen aan de Rijn... zijn tientallen meldingen binnengekomen van schade door het slechte weer. Schiphol heeft in de eerste helft van dit jaar meer passagiers en meer vracht verwerkt. De sluiting van het luchtruim als gevolg van de Aswolk... kostte de luchthaven wel 690.000 passagiers en 12 miljoen euro aan omzet. De omzet daalde anderhalf procent tot 545 miljoen euro. Schiphol boekte wel meer winst... Die steeg van ruim 22 miljoen naar 69 miljoen euro. Op het Indonesische eiland Sumatra is de vulkaan Sinabung opnieuw uitgebarsten. As en rook zijn tot een hoogte van 2 kilometer in de atmosfeer gekomen. Het lokale vliegverkeer heeft daar last van, maar internationale vluchten niet. Gisteren was er al een wat kleinere uitbarsting van de Sinabung. De eerste in 400 jaar. Omwonenden in een straal van 6 kilometer rond de vulkaan zijn geëvacueerd. Veel mensen die wat verder weg wonen zijn ook ongerust. Maar zij hoeven zich volgens een vulkanoloog geen zorgen te maken. Het weer vanmiddag minder buien en ook af en toe zon. Het wordt vandaag ongeveer 18 graden. Morgen op de meeste plaatsen droog en ook wat hogere temperaturen. Dit was... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerheers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 Ah oh, zuster blijf nog even bij me staan Nacht zuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht ik brand van binnen, Nacht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 Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht, sister. Ik brand van binnen. Nacht, zuster. Nacht, zuster. Wat ben ik zonder al je zorgen? Nacht, zuster. ik de morgen? Nacht, zuster. Wat moet ik zonder jou beginnen? Nacht sister. ik brand van binnen. Nacht zusten! Nacht sister. waar ben ik zonder al je zorgen? Nacht zusten, ik de morgen. Nacht zusten pijn. Oh, Nacht zusten! Oh, uh, Nacht zustimmen! Hey, oh, uh, Nacht zusten! Oh, ik de pijn. Naar het zuster. De pijn, de pijn, the pijn, de pijn,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 sounds. <laughs> In Zandvoort, vol de zomer, ja. op CFM. Laura non c'è, è andata via. Laura non è più cosa mia. Ved'è che sei qua? E mi chiedi perché? L'amo se niente più.